Had hulp gevraagd, dat is niet gekomen. Ik was negen jaar oud toen ik weg moest bij mama. In Nederland zijn 41.000 kinderen uit huis geplaatst, terwijl gezinshulp dat vaak kan voorkomen. Teken de petitie: gezinshulp eerst op vergetenkind.nl!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 Geweest. Goedemiddag, het Q-Music-nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkrom. Goedemiddag, reacties op het coalitieakkoord van D66, CDA en VVD. Kabinet Jetten moet het straks namelijk hebben van veel steun van andere partijen, zei D66-leider Jette eerder. Politiek met een uitgestoken hand vraagt iets van ons allemaal. Van de coalitie, van het parlement en van de samenleving zelf. En wat mij betreft wordt dit een samenwerkingskabinet. En daarom zeg ik, laten we onze krachten bundelen. Ja, GroenLinks-partij van de Arbeidleider Klaver zei eerder daar al klaar voor te staan. Zijn partij wil de plannen zoveel mogelijk groener en socialer maken. Harde woorden dan van de SP. Die noemt de plannen een aanval op onze beschaving. Vooral wat hoger eigen risico in de zorg valt slecht... en dat de pensioenleeftijd de komende jaren omhoog gaat. PVV-leider Wilders reageert bij de NOS. Ik heb totaal geen begrip ervoor dat er nu nog partijen... met zo'n kabinet constructief kunnen zijn. Het is het ergste wat ik in jaren heb gezien. Met de deur open laten staan voor asiel. een hoger eigen risico en het afbreken van de zorg en de sociale zekerheid... werk je mee aan de afbraak van Nederland. De SGP is positief over de plannen voor onder andere de woningbouw en asielbeleid, maar heeft ook een paar vraagtekens, onder andere bij de stikstofaanpak. Vanuit Duitsland, politie daar onderzoekt een zwaar ongeluk, gisteravond in Hamburg. Twee mensen zijn daar aangereden door een metro, ze hebben het niet overleefd. Het zou mis zijn gegaan toen de een de ander plotseling vastpakte op het perron. Waarom dat gebeurde is niet bekend. De Europa League wedstrijd tussen Genk, wedstrijd tussen Genk en FC Utrecht krijgt nog een staartje, de de Belgische club moet een boete betalen omdat fans zich vorige week misdroegen in het stadion van FC Utrecht. Ze braken door de poortjes en vielen de ME aan toen die ze uit het stadion zetten. Genk moet 50.000 euro betalen en mag geen fans meenemen naar de volgende Europese uitwedstrijd. En tot slot een bijzonder kraamcadeau voor Baby Sef. Hij werd begin vorige maand geboren op de vluchtstrook van de provinciale weg tussen Waalwijk en Tilburg. Rijkswaterstaat heeft hem na een verzoek als zijn ouders nu een hectometer bordje gegeven van die locatie. Het gaat om een paaltje 9.9 op de N261. Heeft omroep Brabant. Dan nog het weekend weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht af en toe regen. Het is min 1 tot plus 3. Morgen grijs en nat. Heel verkeer van Flitsmeister. Twee vertragingen langer dan 35 minuten. Op de A2 Sint-Michels-Gestel richting Empel. de hoofdrijbaan is een ongeluk gebeurd. Zeven kilometer file, 1 uur en elf minuten vertraging. En de A2 Sertgenbos-Utrecht tussen Veghel en de Empelbrug. 48 minuten met zeven kilometer. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. En terug naar de hits. Domeen verschuren. Dit is de bovenste helft van de Nederlandse top 40. Vijf over vier. Goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Jack komt eraan naar Offenbach. Dit is Miles Away op nummer 20. De top 40. Kill music. 20. in days. take me to the cloud. Een tiener deze hit. Effort Jack en Alo Black in My World, tien weken in de Nederlandse top 40. Deze week op 19. De top 40. Vrijdagmiddag tien over vier geweest. Je luistert naar de top 40 van 30 januari 2026. 22 hits reeds gedraaid. Nog 18 te gaan. Maar voor ik daaraan begin, een muzikale puzzel voor je. De top 40 rebus van deze week. Je hoort zo verschillende top 40 hits achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. En die letters samen die vormen een woord dat te maken heeft met de week die is geweest of het weekend dat gaat komen. Het zijn er acht vandaag. Acht, acht ach, ach letters. Nou, ik hoop dat je klaar voor bent, want here we go. De Rebus. De, de top 40 gremes. De eerste letter. De laatste letter van de hit waarmee Bruno Mars vorige week doorsteeg naar nummer 1. De Tweede letter. Is de tweede letter van de DJ die vroeger trombone speelde in de fanfare, maar nu dikke beats draait in de club. De vijfde letter van de zangeres die een hit heeft met The Dead Dance. De vierde letter. De ene laatste letter van de solo-hit waarmee jarige Tyler deze week in de enige echte staat. De vijfde letter. De eerste letter van de artiest die in hekel heeft aan aandacht... maar al 15 weken in de vierde staat met Dracula. Tweede letter van de zangeres die de snelste stijger van deze week is, met Zoo. De derde letter van deze band het Haarlem staat in de lijst met If Not Now Then When. Nog eentje. Nog eentje. De achtste letter. Tweede letter van de top 40-grind die het perfecte tempo aangeeft om een marathon op te rennen. Ja, top 40 Rebus. Dit heeft echt niemand goed. Dat kan niet. Dit, was allemaal, dit ging allemaal zo snel. Dat was hem. Denk jij wel het goede antwoord te hebben? Stuur dit door in een bericht via de qmjs ik Open Light, of 18. I had a bad habit of nothing blijft met Opelight nog een weekje staan op nummer 18. Daarvoor gaf ik je een muzikale uitdaging. Ik was op zoek naar een woord van acht letters... verscholen in het tot 40 rebus. Felicitaties aan Florian Hamelink. Rare naam. Noah Schouwenaar, Joey Bakker en Samantha Groot. Jullie wisten onder andere de code te kraken. Het woord dat ik zocht was T-O-G-E-T-H-E-R. Oftewel together. Dat woord dat komt bekend voor. Waarvan ook alweer... Nieuw, nieuw in de top 40. Natuurlijk, nieuwe muziek van Harry Styles. Ik zei het vorige week al, het was niet de vraag of, maar waar Harry deze week binnen zou komen. Het resultaat ligt er niet om. Aperture komt nieuw binnen in de enige echte op nummer 17. Niet zo gek als je bekijkt hoe het deze week was voor Harry. De kaartverkoop van zijn Together Together Tour... daar heb je het woord weer, ging deze week van start... en dat zorgde voor enorme wachtrijen bij Ticketmaster. Wat begon met zes avonden in de Jammer Cruijff Arena... en werd dan snel uitgebreid naar tien shows in het grootste stadion van Nederland. Dat zijn omgerekend zo'n 700.000 mensen. En dat is best een dingetje, want daarmee verbreekt Harry het record van de toppers... die met zes shows in de arena stonden. Ik hoop dat iemand hem dat ooit vertelt en dan een filmpje van de toppers laat zien. Dat hij echt een prachtig beeld. Ja. Als je nu luister je hebt de tickets kunnen bemachtigen voor een van die tien shows. Ik wil je van de harte feliciteren, want er hebben heel veel mensen achter je in die wachtrij gestaan. Alleen al tijdens de pre-sale afgelopen maandag zaten een half miljoen mensen klaar... om tickets voor Harry Styles' show in Amsterdam te kopen. Reguliere kaartverkoop die ging vandaag van start en dat was nog gestoorder dan eerder deze week. Ticketmaster verwachtte zoveel drukte dat ze meerdere verkoopmomenten op dezelfde dag hebben gemaakt... Vanochtend om 11 uur en vanmiddag om 2 uur. Eén groot gekkenhuis. Komt mede omdat hij in heel Europa alleen maar naar Londen en naar Amsterdam komt. Het halve continent probeert dus naar Amsterdam te gaan voor Harry Styles. Hotels worden nu ook massaal geboekt. Restaurants restaurant zit al vol. Er zullen meerdere cafés voorbij komen... die bezig zijn met speciale Harry Styles pre- en afterparties rondom die concerten. Kortom, je kunt je vast voorbereiden op een bomvolle hoofdstad in de maand mei. Zondag is hij jarig en hij heeft alvast zijn eigen verjaardagscadeau geregeld. Harry Styles komt nieuw binnen. Nummer 17 is deze week voor Aperture. De top 40 Kill yeah. you. Dit is de hoogste nieuwe binnenkomer deze week, op nummer 17. En daarmee dus geen concurrentie voor Bruno Mars deze week. Harry Styles en Aperture, de alarmschijf van vorige week. Top 40 gaat zometeen verder met Golden Huntrix, week 26. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Joekie in de mix. Je hoort ons iedere zaterdag vanaf 9 uur.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 Melk Unibreaker, 200 gram, nu 99 cent. En Lor Coffee Cups, pak 20 stuks voor 4,99. Kom snel naar Dekamarkt. Ontdek met Eliza was heer het betoverende Spanje.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 Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau... op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met Kunststof Kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon ik wil van auto af. Ik wil van auto af. ik wil. Ik wil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 Rijsvrij vakanties, nu de hoogste korting tijdens de supervroegboekseel. Maak nu met Lidl kans om naar de Olympische Spelen te gaan.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 Goedemiddag, het is half vijf. Het is de Nederlandse tot bij Q-Music nog zestien hits te gaan. Q-verkeer van Flitsmeister met 43 files. Je krijgt een vertraging van 35 minuten of langer. Op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Door een ongeluk tussen Echt en Born. Vijf kilometer, 36 minuten. De A2 Utrecht richting Sertogenbos. Tussen Culemborg en de martines nijlbrug 12 kilometer. Vertraging daar is 38 minuten. En de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en Empol. kwartier, negen kilometer file. Het weekend weer op steeds meer plekken de zon. Het wordt 0 tot 7 graden. Steeds meer plekken de zon. Nou, kijk maar even wat je doet. 0 tot 7 graden morgen. morgen, morgen. De half 5. Ik heb een lekker uh, terrasje op vanavond. <laughs> ja. Limburg 12 graden. Nee, morgen uh, wordt het uh, grijs en nat, uh, 0 tot 7 graden. Het laatste nieuws, dat krijg je van Nathalie. Goedemiddag. Goedemiddag, neem de feedback mee. <laughs> We beginnen uiteraard met het coalitieakkoord van D66, CDA en VVD. Aanstaande kabinet Jetten, daar gaat best wel wat veranderen. Zo gaat het eigen risico omhoog naar 460 euro. De spreidingswet blijft voorlopig in stand. Dat betekent dat gemeenten gedwongen worden om asielzoekers eerlijker te verdelen. En de leeftijd dat je peuken en veeps mag kopen gaat van 18 naar 21. Jaar. Reacties vanuit Den Haag, bijvoorbeeld harde woorden van SP-leider Dijk bij RTL. Dat is een frontale aanval op onze beschaving. We zien dat deze coalitie met D66 echt geen idee heeft wat er speelt in de samenleving onder gewone mensen. Als je zulke miljarden bezuinigingen op onze zorg, op onze sociale zekerheid doet, dat tref, gaat mensen keihard raken.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 Het landbelang mee te delen en jij zit gewoon even de laatste resten van je, van je bananenbol weg ja, te werken. Sorry, maar onze stagiair die neemt vandaag afscheid van de top 40, Bas die, die stopt ermee, die heeft er genoeg van. En die heeft inmiddels 40 hits genoeg gehoord en die gaat lekker ervandoor. Die heeft, ja, die heeft een bananenbol meegenomen, ik weet niet wat ik meemaak. Dus en die heb ik net echt vlak voor de verkeersinformatie heb ik die naar binnen gestouwd. Er, ja. Ja, er zit overal slag, behalve in het mondje. Dus dat was ik even aan het aflikken tijdens je. ik okay, luister wel, vind interessant allemaal. Aan de slag heet het. Uh, het plan is dat kabinet Jette. Aan de slag slagroom, daar zit ik. Aan, aan de slag. <laughs> het plan is dat kabinet Jette 23 februari met de koning op het bordes staat. De Europa League wedstrijd tussen Genk en FC Utrecht krijgt nog een staartje. De Belgische club moet een boete van 50.000 euro betalen. Fans misdroegen zich vorige week in het stadion van FC Utrecht. Ze braken door de poortjes heen en vielen de ME aan... toen ze die uit het stadion wilden zetten. Ja, en dan Koningsdag. Het duurt nog een kleine drie maanden. De koninklijke familie gaat dit jaar naar Friesland in de stad Dokkum. En de gemeente geeft vandaag een klein tipje van de oranje sluier, Namelijk hoe de route eruit gaat zien. Het wordt een wandeling van ruim 800 meter door het centrum en langs de Dokkumse grachten. Dat klinkt niet als heel lang, maar er is tussendoor natuurlijk van alles te doen en te zien. Dan is natuurlijk de vraag, heeft de familie hier ook maar iets over te zeggen, denk je? Denk het niet. Ja zeker wel. Oh. Ja, het parcours is met zorg uitgestippeld in overleg natuurlijk met de familie, de RVD, Rijksvoorlichtingsdienst en de NOS. De rest van het programma wordt later bekend. Ik had toch nog maar een bananenbol. bol. Daar weer David. Music, 40, 16. You look like, I know. like a as a Familia Guess Top 40. Tomien Verschuren. 14. Just one more Joe op Q Music. En dat beginning nog zeker niet bij het begin van het einde... want ook deze week blijft zijn tracks stijgen. Plus één naar nummer 14. Ik wil even met je terug naar de afgelopen maandag. Toen uh, werden de nominaties voor de oudste muziekprijs van Nederland bekendgemaakt. zijn de Edisons. Van artiesten echt een big deal. Er zijn een hoop artiesten blij gemaakt bij de nominatie. Onder andere Afrojack, Bente, Hannah May, Samuel Welten en Kensington... En ik mocht het goede nieuws brengen aan Son Milieu, aan Suzanne Freek en aan Roxy Dekker. Ja, zij is genomineerd als artiest en voor haar album Mama, I Made It. Dezelfde zin die ze in 2024 uitsprak toen ze haar eerste Edison won. Mama, I Made It! Met dat album is ze dit jaar dus genomineerd voor een Edison-album. En zo is de cirkel weer mooi rond.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 Van Dave en aan heeft meegedragen. Bijgedragen, ik denk het niet. Trek is alweer enorm veel stream deze week. Vier plekken gestegen in de top 40. Van 16 vorige week naar 12 deze week. Eén plek hoger, Olivia Dean. Ze staat deze week nog steeds in de top 10. Maar niet langer met twee hits tegelijkertijd. Vorige week op 8. Deze week op 11. So Easy to Fall in Love.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 Olivia Dean niet meer in de top 10. Met deze tenminste niet meer. So easy to fall in love op 11 deze week. Vorige week op 8. 3 naar beneden in haar 14e week. Top 10 van deze week afgetrapt zometeen door Stee Miles Smith komt eraan. Je eerste salaris van het jaar is binnen.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 Daan, da, da, De tank is bijna leeg. Kom, we gaan tanken bij SO en meedoen met Draai en Win. Draai en Win? Ja, als SO Extra's lid maak je kans op geweldige mediamarktprijzen. Wat dacht je van een PlayStation 5, huh? Oh, yeah. Oh, of draadloze oortjes voor mij. Meld je aan op SOExtra's.nl en Draai en Win. Nu bij New York Pizza, de Double Doda. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis.